dat er niet slim wordt omgegaan met geld. En als hij zich later in verdiept... zal hij bijvoorbeeld tot de ontdekking komen... dat de Zandvoortse politiek... zich sinds de tachtig jaren van de vorige eeuw... heeft beziggehouden met de inrichting van de Middenboulevard... en dat hiervoor tot op heden miljoenen aan euro's zijn uitgegeven... en dat er tot in 2013 nog geen schop in de grond staat. Hij zal ontdekken... dat de gemeenteraad in 2008... en toen was er al bekend dat er een financiële crisis aankwam... de subsidie van het VVV heeft verdubbeld... en dat dit tot op heden geen tastbaar resultaat heeft gehad... voor bijvoorbeeld het verblijfstoerisme. Ondanks het feit dat de ouders van Valentijn zich wel realiseerden... dat hun zoon bij zijn geboorte al schulden heeft. Houden ze erg veel van het kind. Een troost is misschien dat hij veel lotgenoten heeft... die allemaal in hetzelfde schuitje zitten... en het gezegde immers: gedeelde smart is halve smart. D66 heeft die ellende voorzien. Na even weg te zijn geweest heeft zij in 2010 en ook daarna aangedrongen... op een herbezinning op de inkomsten en de uitgaven. D66 heeft toen al voorspeld... dat je op allerlei fronten kortingen mag verwachten van het Rijk. Volgens D66 moeten wij inzicht krijgen... in en, en antwoord krijgen op de volgende vragen. Wat doet de gemeente wel... En wat niet. Wat kunnen burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen en waar moet de gemeente een rol blijven spelen? Kan de gemeente bepaalde taken anders invullen en financieren? Voorzitter, leden van de Raad, dat heet kerntakendiscussie. Ommoverende reden heeft dit college en de coalitie dit moeilijke woord als een vies, vies woord beschouwd. D66 denkt dat de gemeente Zandvoort deze discussie niet meer kan ontlopen. Het zal voor D66 een onderwerp worden in de coalitieonderhandelingen volgend jaar. Het is volgens D66 een aardige gedachte om ook de Zandvoortse bevolking bij de discussie te betrekken. Wij hebben, immers kort geleden... een participatieverordening aangenomen. Dus wat let ons. Tot mijn teleurstelling stelt u voor... het Zandvoorts Museum en het gebouw De Krog te verkopen. Ook blijkt dat er nog geen concreet uitzicht is... op een plek voor de Zandvoortse jeugd van 12 tot 18 jaar. In uw wijsheid... Meent u te moeten bezuinigen door de Zandvoortse gemeenschap... haar sociale infra infrastructuur te ontnemen? Dat is al eerder gebeurd door het gemeenschapshuis te amputeren... uit onze samenleving. Wij weten inmiddels wat voor ellende dat met zich meegebracht heeft. Verenigingen voelen zich ontheemd in de blauwe tram... en dat is nog maar zwak uitgedrukt... U begrijpt dat het afstoten van het museum en het gebouw de krocht... voor D66 een verkeerd voorstel is. Samen met Sociaal Zandvoort zal hierover een motie ingediend worden. Ook dit onderwerp is overigens een mooi item voor de kerntakendiscussie. Schoolzwemmen. Voorzitter, het kan niet zo zijn dat in een badplaats met 7 kilometer kust het schoolzwemmen wordt afgeschaft. Schoolzwemmen is geen luxe. D66 zal zich voor de herinvoering krachtig beijveren... en zoeken waar de benodigde gelden vandaan moeten komen. De bibliotheek. D66 heeft veel over voor het onderwijs... En wij zien de bibliotheek als waardevol verlengstuk hiervan. De bibliotheek is in de ogen van D66 een basisvoorziening. Het kost ieder jaar veel geld... maar de bibliotheek in Zandvoort is beslist geen luxe. Momenteel is 24% van de Zandvoorters lid van de BIEB. Het aantal bezoekers... ...van de bibliotheek bedrijft ruim 200 mensen per opengestelde dag. De schoolbibliotheek is een groot succes. Het karakter van de bibliotheek verandert steeds meer in een ontmoetingscentrum. De BIEB is een wapen tegen het analfabetisme in het algemeen... ...en het functionele analfabetisme in het bijzonder... Sinds enige tijd helpt de, mensen, de, helpt de bibliotheek mensen bij het solliciteren naar werk. Enige jaren geleden ontving de bibliotheek een prijs... in verband met het aanbieden van een stageplek aan werkzoekenden en scholieren. Gelet hierop stelt D66 voor de openingstijden van de bibliotheek te verruimen. Het rendement van de ruimte van de bibliotheek wordt daardoor vergroot... En tevens willen wij afzien van de voorgenomen bezuinigingen. D66 vindt dat er conform het advies van de rekenkamer... met de bibliotheek prestatieafspraken moeten worden gemaakt. En datzelfde geldt voor het pluspunt. De VVV. Vanaf... 2008 is de subsidie van de VVV verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Met droge ogen kende de Raad het VVV in de, het crisisjaar 2009 pakweg een half miljoen aan subsidie toe. Opmerkelijk is dat voor 2008 het aantal overnachtingen in Zandvoort hoger was dan daarna. De crisis zal je zeggen. Maar het aantal overnachtingen steeg in Nederland al vanaf 2009. Behalve in Zandvoort. Kennelijk doen wij iets niet goed... of schiet de promotie van Zandvoort tekort. D66 stelt voor de subsidie van de VVV vanaf 2015 te halveren. De 25 cent verhoging van de toeristenbelasting kan eventueel ten goede komen aan het VVV. Dat heet loon naar werken. Hoe meer toeristenbelasting, hoe meer inkomen voor het VVV. Ook met het VVV dienen er, zoals de Rekenkamer heeft geadviseerd... prestatieafspraken gemaakt te worden. De toekomst. Onze gemeente zal steeds meer taken gaan uitvoeren... die van financiële aard zijn... De ambtelijke organisatie zal gereorganiseerd worden. De gemeentelijke schaalvergroting zal niet aan onze deur voorbij gaan. Zandvoort zal zijn grote schuldenlast moeten saneren. Nieuwe projecten zullen op een laag pitje worden gezet... of niet worden uitgevoerd. Zandvoort zal dus keuzes moeten maken. Hier komt dat vieze woord weer kerntakendiscussie. Niet te veel ambitie tonen... maar voorrang geven aan een verantwoord financieel beleid. Dat zijn de taken voor de nieuwe raad en een nieuw college. D66 hoopt daarbij een constructieve dialoog te mogen voeren... en is altijd bereid, ook nu, met het college in overleg te treden. Rest mij nog de ambtelijke organisatie te bedanken voor hun werk om onze activiteiten als raad mogelijk te maken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandbergen. Dan is tot slot het woord aan Sociaal Zandvoort aan meneer Paap. Goedenavond, voorzitter. College, mensen op de tribune en luisteraars thuis. Ik zal iets meer naar mijn mond uh, brengen. Ik wil GroenLinks bedanken dat ze ons zes keer genoemd hebben. Ik zal GroenLinks zeker niet noemen in mijn stuk. Voorzitter. In veel gehoorde zin is, wij hebben er geld voor. Laten we het citaat van Gerard Reven gebruiken, die het als volgt vertaalde. Nooit zeggen, ik heb er geen geld voor. Je moet altijd zeggen, daar kan ik op het ogenblik nog geen geld voor vrijmaken. Dit is een andere benadering die minder hard klinkt. Alles valt en staat nu bij het ontdekken van slim werken... slim inkopen, slim beleid uitvoeren... slim zijn met het gemeentelijk beleid zoals de openbare ruimte en groen. Daar liggen veel mogelijkheden om dat slim aan te pakken. Ook wat betreft de daarop, subsidie. Ook wat betreft daarop subsidies aanvragen. zowel landelijk als provinciaal als Europese subsidies. Elke euro die je daarmee binnenhaalt is winst... Voor Zandvoort. Zandvoort moet weer stralen. Het belangrijkste is dat je als plaatselijke politieke partij luistert naar je inwoners, daar de tijd voor neemt en daar ook, en daar ook iets mee doet. En zo'n partij zijn wij. Het hek begraafplaats weer geplaatst, twee uur parkeren van minder vlieden, het redden van zwemmen voor ouderen. Ouderen zijn een belangrijke groep in onze samenleving. Voorzitter, dit zijn een paar voorbeelden van hetgeen wij toch voor elkaar hebben gekregen met steun van u als raad. Je kan veel willen als politieke partij, maar je hebt altijd een meerderheid nodig in de raad. Laat Sociaal het verder gaan met iets positiefs dit jaar. En dat is het op de vingers tikken van de bezuinigingen op de thuishulp. U wist niet hoe snel u het weer terug moest draaien, omdat het inging tegen uw eigen verordening. Bezuinigen op ouderen, zieken en gehandicapten. Hoe haalt u het in uw hoofd? Ook heeft u nog geen verantwoording afgelegd. Wat vindt u er nu zelf van? Wij hebben u gewaarschuwd dat het op zo'n manier niet sociaal is. Wij zullen ons ter alle tijden blijven verzetten tegen zo'n beleid. Zonder dat daar een ander werkzaam en gedragen beleid voor, voor terug is gevonden. Tegen de tijd dat deze bezuinigingen in 2014 weer te sprake zal komen... zullen wij met een ander voorstel komen om het gat enigszins te dekken en mensen die hulp nodig hebben... het ook krijgen. Of dit nu drie uur is of meerdere uren. Wat betreft de taakstelling van 100.000 euro... voor 2014... vindt Sociaal Zondvoort en Brug te ver. Dan mag u het beleid uit Delft erbij halen. Maar zonder hierover gesproken te hebben... kunnen wij met deze taakstelling niet akkoord gaan. Wanneer komt u hier met een nota of een beleidstuk? Nu het pluspunt Zondvoort... U hebt allemaal een brandbrief gekregen. Ook u als college. Sociaal Zondvoort vraagt u om een reactie. Want het kan niet zo zijn dat de belbus straks niet meer rijdt... doordat vrijwilligers wegbezuinigd zijn door uw bezuinigingsdrift. U heeft zelf geroepen dat de belbus een belangrijke factor is... als vervanger voor de OV-taxi en of collectieve voer binnen Zondvoort. Maar ook alle vrijwilligers die hun stinkende best doen. Zoals de mensen die meegaan naar ziekenhuizen voor ondersteuning en dergelijke. U laat deze mensen in de kou staan. Hier moet een oplossing voor gevonden worden. En liever vandaag dan morgen. Wat gaat u, u hier aan doen? Voorzitter, Sociaal Zandvoort wil iets verder op ingaan wat u hebt staan. Wij vinden dit uitermate belangrijk. Wij verwachten bij uw beantwoording straks dat u... Dat u nakomt wat u gezegd heeft en er niet omheen draait. Wees duidelijk. Bent u straks niet duidelijk, zal er een stukje vertrouwen tussen ons schaden. Van het pluspunt naar gebouwde kroft. Gebouwde kroft is een cultuurhistorisch gebouw, gebouw en nog een gemeentemonument ook. Wij zijn veel tegenstander van het verkopen of slopen. Waar moeten de Zandvoortse vereniging heen? Gebouwde krof verkopen is geen optie voor Sociaal Zandvoort. Het naar deze tijd brengen door groot onderhoud wel. Voorzitter, hier wil ik ook nog verder wat bij zeggen. Voor Sociaal Zandvoort is verkoop dus geen optie. En zullen ons met hand en tand verzetten daartegen. De blauwe trim. Wij moeten eerlijk daarin zijn. Deze zal nooit zo aangepast kunnen worden dat de meeste verenigingen blij zullen zijn. Op het gebied van... Van het onderbrengen van onze verenigingsleven in de blauwe trim van het LDC heeft u te blank volledig misgeslagen. Uw voorstel om gebouw de Krof, Kro, het gebouwde krocht te verkopen, snel vergeten. En met een voorstel komen tot renovatie van het gebouw. Er zijn genoeg vrijwilligers om de mouwen op te stropen en daarbij te helpen, zodat de kosten met tonnen naar beneden gesteld kunnen worden. Van gebouwde krocht naar het Zondvoetse Museum. Wij willen het eerst instantie eerste instantie nog behouden om alsnog een ultieme poging te wagen... om te kijken of het toch een mogelijkheid is... om het museum door verenigingen of iets anders te laten beheren... zodat onze lokale cultuur zichtbaar blijft. Voorzitter, de watertoren. Daar zijn we nu al vier jaar mee bezig. Ik heb het al vier jaar, neem ik het maar mee. Wanneer gaat u er nu eens voor zorgen dat de hekken daar verwijderd worden? En dat deze toren er nu fatsoenlijk uit gaat zien? Het is een dicht getimmerd geheel... Wat moeten de toeristen wel niet denken? Het is armoetroef op deze manier. Het is armoetroef op deze manier. Welke mogelijkheden heeft u om het aanzicht van het gemeentelijke monument te verbeteren en de hekken te laten verwijderen, vragen we aan u. Voorzitter, het lijkt erop dat u deze raadsperiode wil afsluiten, afsluiten met waar u bijna mee bent begonnen. En dat is onze algemene begraafplaats. Het gaat, het gaat daar niet goed. Slecht onderhoud en je hoort veel mensen terecht klagen. Even nu het beheersplan dat slecht kan zijn... voor nabestaanden door het achter, achteraf controleren op de juiste mate van een gedenksteen. Niet alleen dat, maar ook financieel. De Raad heeft besloten, het is niet anders. Wij hebben het liever anders gezien. Maar jezelf een klein beetje inleven in hen zou niet zo slecht voor u zijn. Hoe zou u het vinden om in deze situatie te geraken... Kijk naar de moeite die wij meer dan één jaar hebben moeten doen... om het hek van de begraafplaats weer geplaatst te krijgen. Wat daar gebeurd is, mag nooit meer voorkomen. En u, als verantwoordelijke, mag op het gebied van de algemene begraafplaats... beter uw best gaan doen. Welke kwaliteit wilt u op onze begraafplaats, vragen wij? Of vindt u het allemaal wel best wat daar gebeurt? Sociaal Zondvoort verwacht een duidelijk antwoord van u tijdens uw beantwoording hierop. Voorzitter... Ik roep de Zandvoortse inwoners op 19 maart goed na te denken op welke partij zij gaan stemmen. Zandvoort staat te lang stil en gaat eerder achteruit dan vooruit. Als laatste wil Sociaal Zandvoort met een citaat van Otto van Bismarck afsluiten. Er wordt nooit zoveel gelogen als na een jachtpartij, tijdens een oorlog en voor de verkiezingen. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap. Daarmee zijn de algemene beschouwingen aan de zijde van de politieke partijen ten einde. En schors ik heel even kort voor een kleine sanitaire pauze aan de zijde van een van de collegeleden. Dat is een minuut of uh, drie. Dat is precies genoeg voor één plaatje. Ja, nou, u heeft het opdracht van de burgemeester om uh, een plaatje te dragen. Ja, maar het gaat waarschijnlijk niet door, want Pieter Joustra gaat natuurlijk zometeen inbellen. Hè? Oh ja. Dus dan kunnen we beter eventjes een klein stukje vertellen of wat uh, ja. Ja, je hebt. Uh... Durft hij tegen de burgemeester in te gaan? Uh, Blijkbaar wel. <lacht> <lacht> nou, ik niet op, uh... Dus zit er zitten gewoon te wachten op Pieter's belletje maar eventjes dan. Ja, nou, uh, kort samenvattend. Uh, de meeste politieke partijen die, uh, vinden dus. Zeer risicovol financieel beleid is gevoerd. Dat we te veel hebben uitgegeven. Dat er nog een en ander uh, daaraan zal moeten gebeuren en, en zeker moet veranderen. Uh, duidelijk speelt als een rode draad uh, het, uh, de volgenomen bezuinigingen voor wat betreft uh, de gebouwde krocht, uh, Pluspunt, het Zandvoort Museum, uh, Sociaal Zandvoort. Ik hoor de telefoon dus dat zal Pieter zijn. Uh, Ik hoor hem maar... inderdaad nu overgaan. Dus, uh... Een rode draad. En uh, we zullen eens uh, kijken wat er straks uh, het Elf. antwoord van het college op is. Want er zijn duidelijk vragen gesteld Elf, om, om zaken niet te doen. Uh, ja, we krijgen Pieter in de uitzending. Pieter? En, uh, Mensen in de studio... Ja Pieter, we horen je. Ja, goed zo. Uh, we hebben tussen de algemene beschouwing gehad. Op zich uh, ging dat mooi snel. Uh, op zich is het vreemd, uh, als ik uh, even al die beschouwingen hoor, dat er uh, totaal niet is gepraat over het parkeerproblematiek. Nee. Dat is heel opvallend. Geen van de fracties heeft het woord parkeer in de mond gehad. Er is uh, niet over de Middelboulevard gepraat, er is niet over de windmolens gepraat. Alleen op het laatst heeft Sociale Zandvoort iets over de watertour gezegd. Ja. Maar verder helemaal niemand. Ik vind dat heel opvallend. Ja. Uh, als ik het in kort even mag beschouwen, dan is het natuurlijk iedereen te praten over de krocht. Over de blauwe Trembloe, die Daamskree en het Stompers Museum. Dat zijn toch wel de drie hoofdpunten. Ja, uh, ja dan vraag ik me af als je dat in de programbegroting zet. Dan doe je toch toch eerst eventjes een toetsing bij je fracties. En uh, tot op heden blijkt dat alle fracties tegen zijn. Ja, het valt niet uh, goed hè Pieter? Uh, nee, dit valt heel slecht. Ja. Bij iedereen is dat het um, de, Ja, De een die noemt dat de kaanslag is bij het college. Dus uh, het gaat toch wat pittig aan daartoe. Ja, uh, Pieter, even maar... een vraagje. Heb jij ook de indruk dat uh, een heleboel partijen vinden dat er een, een risicovol financieel beleid is gevoerd? Ja, ja, dat kan je zonder meer zeggen. Er is ook geen kerntakendiscussie. Het lijkt wel alsof men doet maar wat en dergelijke. Uh, nee, uh, kijk, er zitten natuurlijk verschillen in. Als je zit, ziet dat uh, D66 vindt dat de studie aan het VVV gehalveerd moet worden... Ah. dan denk je, waar zijn ze mee bezig? Ja. Dus uh, het is uh, heel fijn. Ja. Ik zie de mensen weer de raadscherming gaan, dus we gaan weer beginnen. Ja. Dus uh, graag luisteren. Bedankt voor het inbellen. We krijgen nu het debat. Oké. Okay. Oké, okay, tot jo, zo. tot zo. Hou je maar muziekje aan de vinger. Omdat ze nog. best luisteraars, omdat ze nog niet zijn begonnen, want ik zit nog steeds te wachten op ze. Gaan we ja. toch nog maar even naar een muziekje. Ju.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 Mevrouw Keuransson. Mevrouw Keuransson heeft het woord. Dank u voorzitter. De tijd loopt. Ik heb acht minuten begrijp ik. Heel goed. Als je luistert naar de algemene beschouwingen van de diverse partijen... dan uh, is het in ieder geval een compliment voor de organisatie dat we hier een sluitende begroting hebben. Die complimenten zal ik overbrengen en daar schaar ik me ook achter, want het is ook een huzarenstuk wat er geleverd is. Niet alleen een sluitende begroting voor 2014, maar ook een sluitende begroting in meerjarenperspectief. En in deze tijden, in deze moeilijke tijden, waarin uh, keuzes gemaakt moeten worden, uh, zeker in zaken die op ons afkomen, betekent het dat we één doel hebben, dat is de schuldenlast terugbrengen... te komen tot een verantwoorde financiële huishouding... de lasten voor de inwoners van Zandvoort zo laag mogelijk te houden... en dat betekent ook in deze keuzes maken. Keuzes zijn er gemaakt. Niet voor iedereen wel gevallig, maar er zitten keuzes in. Dat betekent ook dat alle voorstellen tot wijziging... die u indient op deze begroting vergezeld dienen te gaan van een dekking om wederom te komen tot een sluitende begroting en die ook zo te houden. Bij de voorjaarsnota stond er nog een aanzienlijke taakstelling voor ogen. Wij hadden diverse ombuigingen te doen en dat hadden we te doen... in twee derde te bezuinigen en in een derde de lasten toch te verzwaren. Dat is een afspraak die gemaakt is binnen deze raad... en die ook in deze begroting tot uitvoer is gebracht... Daarbij is wel gezegd dat er dus ook in die manier naar de begroting gekeken zal moeten worden. Dat betekent dat op het moment dat u iets wenst te schrappen in deze begroting wat een bezuiniging betreft, er een bezuiniging tegenover plaats dient te vinden. Dat is de algemeenheid. Wat ons voorstaat en wat ons voor heeft gestaan, is als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zijn er toch diverse financiële tegenvallers op ons pad gekomen. Um, ik hoef je niet te herinneren aan de tegenvallers in het sociale domein... die uh, op ons pad zijn gekomen en op ons pad staan nog steeds. En die leidt ook tot besluiten. Die zijn lastig. Keuzes maken in deze tijd is lastig. Maar dat zijn wel zaken waar je op een gegeven moment... en het is al gezegd, dat moet je niet voor uitschuiven... en die keuzes moet je doen. Die keuzes die hebben wij gemaakt. En als je gaat praten over een aantal zaken... Wijs ik hier u op dat de voornaamste taak is voor de gemeente Zandvoort... voor de aankomende jaren is om de financieringslast omlaag te brengen. Dat betekent dat wij de schuldenpositie van de gemeente terug moeten dringen... dat we de leningenportefeuille terug moeten dringen. De debt ratio staat onder druk, die zal naar beneden moeten. Dat betekent dat de vreemd vermogen naar beneden moet. Dat betekent ook dat investeringen op dit moment niet gedaan kunnen worden... Dat zijn geen leuke boodschappen, maar als je dan toch kijkt naar de begroting die voor ons ligt, slagen we er wel in om ook de aankomende jaren te kijken naar de algemene reserve. Want wat ook is gebeurd de afgelopen jaren, en dat weet u zelf ook, is dat er menigmaal gedekt is vanuit de algemene reserve. En nemen we 2013 nog even daarbij in oog schouw, dan is er voor dit jaar een verwacht tekort van 1,7 miljoen. Dat betekent dat de algemene reserve onder de buffer duikt... en dat betekent ook dat die aangevuld zou moeten worden. Ook die maatregelen voor de aankomende jaren zijn vervat in deze begroting... waarbij er ook stortingen gedaan zullen worden in de algemene reserve... om die weer op peil te brengen. Dan even de algemene beschouwingen per partij eh, nog even kort doorlopend aan, aan, op een aantal zaken... Als ik kijk naar de VVD, haalt u dat zo. Ik de voorzitter. Mag ik uh, reageer ja, uh, over de schuld? Nee, meneer Paap. Ik stel voor dat gelijk ook u, ook het college in eerste termijn onbevangen het verhaal doet. En dat we daarna in debat elkaar iets scherper gaan kietelen. Akkoord? Ja, ja. Goed, dank u wel. Mevrouw Geurenson. Dank u, voorzitter. Ik was bij de uh, algemene beschouwingen bij de, van de VVD... waarbij eigenlijk feitelijk uh, de boodschap ook is... breng de, uh, de financiële positie op orde... Um, breng de schuldenlast terug... zorg dat de lasten voor de uh, Zandvoortse inwoner uh, niet te veel toenemen. En feitelijk wordt hier toch ook gesteld van um, de krocht en het Zandvoortse museum... ik neem aan het wethouder te tonen daar verder op ingaat om eh, toch die bezuiniging door te voeren. Daarbij wil ik wel aangeven... want er lopen een aantal discussies door elkaar heen. De krocht verkopen is niet de krocht slopen. Dat wordt niet voorgesteld. Wat wij wel voorstellen is de te verkopen... en de structurele lasten op, die moment, op dat moment naar beneden te brengen. Het Zandworts museum sluiten, dat betekent ook dat wij dus structurele lasten op dat moment inboeken als bezuiniging. En daar haalde OPZ haalde dat even aan. Daarbij werd geïmpliceerd dat er allerlei indirecte kosten in zaten. De bedragen die genoemd zijn in deze begroting zijn directe kosten. Dus daar is niet de overheid bij vervat. Uitdagingen kan de VV aan. De kansen zal ze benutten. Daar kan het college zich compleet bij aansluiten. Um, openzet algemene beschouwingen. U heeft al jaren aangegeven dat er wel um, ook de schuldenlast teruggebracht uh, moet worden. Dat zijn wij uh, nu mee bezig. Daar liggen de voorstellen liggen ook hier bij tafel. Uw keuze is een andere. U kiest uh, veelal eerder, als ik even kijk naar de afgelopen jaren... ook de algemene beschouwingen... meer in de vorm van een um, verhoging van de lasten voor de inwoner. Die keuze heeft het college niet gemaakt. Ik wil u wel meegeven dat als je praat over de... Um, oplossingen die ook intern zijn genomen, is dat er 10% is bezuinigd op de formatie. En dat is een gigantische prestatie die geleverd is en dat is wel gerealiseerd. Dus als je praat over bezuinigingen binnen, de ambtelijke, uh, binnen het ambtenaarapparaat, heeft de gemeente daar ook zijn bijdrage aan geleverd. De kosten heb ik het over gehad en dan haalt u tot slot aan. De MKB-ranglijst dat we daarin zijn gekelderd. Ik heb dat ook vernomen. Het rapport hebben wij niet ontvangen. Volgend jaar zal er geen meting zijn. Het is om het jaar. Maar ik wil er wel meegeven dat wij recent um, tot ondertekening zijn overgegaan van het ondernemingsdossier. Dat is uh, met name ook voor het de regeldruk te verminderen, in eerste instantie voor de horecaondernemers, waarbij een aantal vergunningen digitaal worden aangeleverd en dat zullen wij gaan uitbreiden in de toekomst mogelijk met de evenementassistent. Daarvan, daarbij zijn we een van de eerste gemeenten in Nederland. Uh, in totaal zijn het op dit moment 43 gemeenten die daaraan meedoen. En Zandvoort is een van de eerste kleine gemeenten en zeker een van de eerste gemeenten binnen deze regio. De algemene beschouwingen van de Partij van de Arbeid. Daar heb ik. In grote lijn heb ik daar al een reactie op gegeven, voor zover het dan de financiën aangaat en voor het gaat over de lasten. Um, ik wil u nog wel meegeven dat u uh, heeft het er hier ook over dat uh, ver of nieuwbouw gebruikt zou moeten worden voor aanpassing voor de blauwe tram. En dan mag ik, ga ik zeggen volgens de heer Paap, daar kan ik op dit moment geen geld voor vrijmaken. Goede communicatie geeft u ook aan richting entree van Zandvoort en Zee. Daar zijn wij nadrukkelijk mee bezig. In het kader van entree Zandvoort uh, is er op dit moment ook een participatiegroep uh, uh, aan de gang. Waarmee uh, met een afvaardiging van bewoners waarin over gesproken wordt. En tweemaal hebben wij al een inloopbijeenkomst gehad of georganiseerd waarbij men dus de eerste plannen kon aanschouwen. ...en waar men ook natuurlijk commentaar kon opgeven... ...en ideeën kon aandragen. De samenwerking... ...dat is een algemeenheid... ...verkiezingen komen volgend jaar, dat klopt. Algemene beschouwing CDA Zandvoort. Als u aangeeft... ...u heeft bij het voorjaarsnota het college van BMW opgeroepen... ...de lasten voor de bewoners van Zandvoort zo laag mogelijk te houden... ...als ik kijk naar deze begroting... ...dan kan ik stellen dat wij... ...daaraan voldaan hebben. Alle reserves en voorzieningen tegen het licht houden... Om, um, um, in het in, ...tegen het licht houden in het kader van de huidige financiële situatie. Dat is gebeurd en daar is ook een voorstel van om een aantal zaken in te gaan zetten... Um, ...voor het vergroten van de weerstandscapaciteit. Um, dat is niet voor mij... Blauwe tram krot op geweest, Sandvors Museum. Ik geef nogmaals aan, het voorstel is om te verkopen en museum te sluiten. Um, wat u vraagt vraagnaam nou, geeft nu wat duidelijkheid over het Zandvoorts Museum. Volgens mij is de duidelijkheid heel nadrukkelijk gemaakt. Toerisme en economie um, betrekt ondernemers. Er is begin september, in het kader van de retail en horecavisie, is er een bijeenkomst geweest... Naar aanleiding daarvan is er een nota van inspraak opgesteld. Die is op dit moment toegestuurd naar degenen die ook allemaal aanwezig waren... met de verzoek om te kijken of daar uh, alle zaken goed verwoord zijn. En die zal vervolgens richting college gaan ter besluitvorming. Even wat ik hier voor de blik, het is niet geen volgorde, sorry. D66. De VVV, het zal u niet verbazen, ik ben het niet met u eens... Um, op de VVV is al behoorlijk bezuinigd. En ik heb het al eerder aangegeven. Op een gegeven moment, als je op een gegeven moment wil inzetten voor je toerisme... dan zou je daar ook je gelden voor vrij moeten maken. Dus ik ga hier niet in mee. Um, de kerntakendiscussie vies wordt. Wat doet de gemeente wel, wat doet de gemeente niet? Waar kunnen burgers, gemeenschappelijke instellingen en bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen? En waar moet de gemeente een rol blijven spelen? Kan de gemeente bepaalde taken anders invullen en financieren, stelt we hier. Ja, dat kan. Voorbeelden die zijn in deze ronde al voorbijgekomen. We hebben een keuze in deze gemaakt met betrekking tot onder andere de Krocht en het Zandvoorts Museum. Schoolzwemmen, dat is volgens mij geen is niet wegbezuinigd. U wil dat herinvoeren. Als u dat wilt herinvoeren... verzoek we u met een amendement te komen... en daarbij ook de voorgestelde dekking aan te geven. Met betrekking tot de VVV... zoals gezegd, daar ben ik... al naartoe gekomen. En u zegt hier... ook met het VVV dienen er prestatieafspraken... gemaakt te worden. Die zijn al gemaakt en die worden ook al... elk jaar richting uw raad gestuurd. Sociaal Zandvoort. De watertoren, die is dan op mij. Waar, wanneer gaat u ervoor zorgen dat de hekken verwijderd worden? Vraagt u en welke mogelijkheden heeft u om het, gemeen, om het aangezicht van het gemeentelijk monument te verbeteren? Het is moeilijk om iemand te dwingen om het aangezicht van een gebouw te verbeteren op het moment dat het niet het eigendom is. En dat betekent dat je op het moment dat het onveilig is, dat je daar op een gegeven moment de eigenaar op kan aanspreken. En dat is niet op dit moment aan de orde. En er is op dit moment geen sprake van een welstandsexcess. GBZ, feitelijk zegt u ook van, let nu eens op de financiële positie. Het gaat om financieel gezond, we leven van de reserve, de schulden zijn hoog. Het is duidelijk, dat is de primaire taak is nu om de schuldenlast omlaag te gaan brengen. Um, en daarnaast had u, daarna had u een verhaal over uh, politieke partijen, waar u volgens mij ook deel van uitmaakt. Um, GroenLinks. Ik heb hier staan geen uitverkoop, u waarschuwt... maar mijn vraag daarbij is aan u, wat doet u zelf? Als u zegt, ik wil orde op zaken stellen in Zandvoort... voor eens en voor altijd, daar gaat het college mee. En ik geloof dat de hele raad er wel in meegaat. Maar dat betekent ook dat op het moment dat er keuzes voor liggen... dat we keuzes moeten maken. En als u een andere keuze voorstaat, is dat prima... maar dan zult u die wel moeten voorleggen aan de raad... zodat wij daar ook een keuze in kunnen maken... Dat is mij en voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kurenson. Werd te tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, om maar meteen uh, een, een, een leuke tegenstelling... Uh, of misschien minder leuk, maar tegenstelling in ieder geval aan de orde te stellen... is uh, als ik kijk naar de visie van, uh, van, de, van de VVD op de bibliotheek... en de visie van D66 die daar uh, maar nog lijnrecht tegenover staat... Als u mij kent, weet u achter welke visie ik sta. Maar ik kom ongetwijfeld uh, komen wij nog een keer... op een ander moment met u daarover uh, in het gesprek... over plaats, en functie van een, uh, van een openbare bibliotheek. Want die ligt toch ietsje genuanceerder en breder... dan ik uh, uit het stuk uh, opmaak. Uh, over, uh, over, de, over het museum, voorzitter, kom ik aan het eind van, uh, van het verhaal terug. Want als ik alle... Uh, Algemene schouw verder heb uh, doorlopen. Uh, u heeft uh, als voorbeeld heeft u uh, bij, de, bij het sociaal domein een, uh, gesproken over het collectief vervoer. En ik, uh, ik ben de afgelopen tijd redelijk somber geweest in de mogelijk te bereiken resultaten. Dat heb ik u ook uh, regelmatig uh, meegedeeld. Maar het uh, uh, dreigt uh, een positieve doorbraak te komen. Overmorgen is er een bijeenkomst uh, op ambtelijk niveau nog met provincie, gemeenten en de biersgroep. En de voorstellen die ik namens Zandvoort uh, heb ingebracht, de twee belangrijkste nog maar even noemen... ...het terugbrengen van zes naar vijf zones en het beperken tot 1500 kilometer op jaarbasis... ...die uh, maken nu een veel grotere kans van slagen per 1 januari. Uh, dus ik hoop dat ik uh, na 28 november, want dan is er een bestuurlijk overleg... Uh, hoop ik u daarvan uh, verder mededeling te kunnen doen. En uh, dat zal in Zandvoort toch in ieder geval een besparing kunnen bewerkstelligen van zo ongeveer. En ik schat het nu nog maar even voorzichtig in tussen de 150 en 200.000 euro. Um, ja, waar, um, waar u zegt van het, de, de, de, de vergelijking die u maakt, de demografische vergelijking van Zandvoort... Uh, waar uh, men een grote beroep doet op onze voorzieningen in het sociale domein ik heb dat ook altijd gedacht maar het is niet waar, het is maar ten dele waar het is heel raar um, want ik dacht ook wel zijn wij dan te makkelijk aan het indiceren geven wij het maar te makkelijk weg maar het blijkt dat uh, ook uh, en dat doen wij niks aan dat, dat indiceren wij helemaal niet maar dat ook de AWBZ zorg wat dus landelijk uh, geregeld is daar blijken we dus ook erg hoog uh, te scoren in het gebruik Terwijl, en dan komt die, wij niet de meest vergrijzende gemeente in onze omgeving zijn. Dat denken we altijd wel, maar het is niet zo. Heemstede en Bloemendaal bijvoorbeeld hebben een hogere vergrijzingsgraad dan Zandvoort. Dus er moet ergens anders ook een oorzaak liggen. Welke week nog niet, maar ik ga er in ieder geval kijken of we dat regionaal kunnen oppikken. En daar met oplossingen voor kunnen komen. Of we nee, met gedachten daarover kunnen komen hoe daar mee om te gaan. Uh, voorzitter, uh, OPZ uh, heeft het over de bezuinigingen, met name ook in het sociaal domein. Hij zegt van volgens ons uh, moet je op andere terreinen gaan bezuinigen. Uh, ik ben het met u eens dat er uh, op het sociaal domein erg stevig bezuinigd is. En dat er ook uh, andere terreinen volgens de stresstest, dat we daar meer geld aan uitgeven. Maar dat is denk ik weer wat anders dan uh, het verhaal over het sociaal domein. En op een gegeven moment is genoeg ook genoeg. Het beleid van het college is er niet op gericht... en zal er ook niet op gericht zijn... om te bezuinigen. om te bezuinigen, Maar om zo creatief en integraal mogelijk te werken... waardoor efficiëntie bereikt kan worden. Dat zullen we zeker ook moeten... in het kader van de komst van de, uh, de drie decentralisaties. Laten we hopen per 1 januari 2015. Maar ook dat is nog allemaal niet zeker. Uh, maar waar we wel op inzetten is die eigen kracht. U las er twee titels voor van de WMO-krant... ...en die geven nu precies aan... ...wat de kanteling betekent. Van claim recht... ...wat we hebben... ...van ik heb recht op... ...naar kijken wat mensen zelf kunnen... ...wat hun eigen omgeving kan... ...en aan het eind gaan we kijken... ...daar waar men de overheid nog nodig heeft... ...voor een extra steuntje... ...of voor volledige steun... ...daar waar men zelf niks om zich heen heeft... ...die daartoe daar kan bijdragen... ...nou dat is waar we mee bezig zijn... ...en ik denk ook dat dat een goed uitgangspunt is... ...en een goed streven is... Ja, en u geeft aan het eind aan van, uh, aangezien het standpunt van OPZ fundamenteel afwijkt van de coalitiepartijen, gaan we maar tegen die begroting stemmen. Ik denk van nou, dan ligt toch wel erg makkelijk het moederhoofd in de schoot. Want als ik toch vind dat het anders zou moeten, dan zou ik met argumenten en met amendementen zou ik de Raad en het college bestoken om daar een andere, een andere uh, wending aan te kunnen geven. Want dat is, dat is wat ik in de in, uh, eigenlijk en dat, dat vind ik toch jammer. Uh, het college heeft, uh, heeft uh, op een gegeven moment besloten overigens op aandringen van de Raad. Een, ik weet niet of het, het was een motie volgens mij van de Raad, geïnitieerd door het CDA, als ik niet vergis. Die zei van kom eens met voorstellen over, die, over al die gebouwen. Nou, daar zijn we nu mee gekomen. Ik kom aan het eind dus nog een keer. Dus, zeg, ik herhaal het maar even terug op het museum. Maar we zijn nu met voorstellen gekomen en het is aan de raad om daar een visie over te laten, uh, los te laten. Daar een discussie over te hebben. Uh, mogelijk met alternatieven te komen, uh, en of, zoals uh, mijn collega Gurnald al zijn, met dekkingsvoorstellen. De algemene beschouwingen, als het ding tenminste wel openen, van het CDA-voorzitter. Eh, uh, ik heb in de informatieraad, na in aanleiding van het armoede, armoedebeleid en de armoedegrens waar u het over heeft, heb ik in de uh, informatieraad al gezegd. We hebben een nota bijzondere bijstand en minimabeleid vastgesteld. En daarin staat het, u heeft die vastgesteld, uh, daar staat het hele scala aan mogelijkheden die de gemeente heeft ten behoeve van mensen uh, die door wat van omstandigheid dan ook uh, niet of onvoldoende in hun eigen inkomen kunnen voorzien. In 2004 is de bijstandwet is, uh, uh, is verdwenen en daarvoor in plaats gekomen de wet werk en bijstand. En tegelijkertijd met die wet heeft de Rijksoverheid verordeneerd dat de gemeenten totaal niet meer mochten doen aan inkomenspolitiek tenzij het Rijk het toestaat. Ik roep nog even in herinnering dat wij de nota bijzondere bijstand hebben moeten bijstellen omdat wij 5% meer... Dus wij hadden 115% van het minimuminkomen... dat die mensen kwamen in aanmerking voor het kwijtscheldingsbeleid. En dat hebben we terug moeten draaien... omdat het in strijd was met, met Rijksbeleid. Nou, en op de grond daarvan is het dan ook niet mogelijk... om dat beleid verder uit te breiden. Ik heb er wel toegezegd... en uh, ik ben er ook nog druk mee bezig... om te zoeken naar uh, externe wegen... die uh, een bijdrage zouden kunnen leveren... om uh, daarin te kunnen voorzien... Huishoudelijk hulp, uh, ook sociaal zantwoord heeft erover gehad. En het CDA zegt ook van ja, we zien graag een andere aanpak op dit gebied waarbij de kanteling uh, van de WMO op efficiënte sociale wijze ingevoerd wordt. In antwoord op uw vragen die u gesteld heeft, en uh, dat is dan tegelijkertijd ook een antwoord aan uh, de heer uh, Paap die zegt van waar blijft die verantwoording over dat hele verhaal... Uh, het was overigens niet de verordening die niet, die niet goed was. De beleidsregels waren niet afgestemd op de verordening. En daarop ja. heeft de commissie het, het terugverwezen naar, naar het college. En waarop wij het besluit hebben genomen om het in te trekken. Um, maar zoals ik in, die ant in, in antwoord op uw vragen al heb gezegd... komt het college naar alle waarschijnlijkheid het eind van dit jaar... met een voorstel in samenhang met ook de korting van 40 op de huishoudelijke hulp in 2015, een korting van 25% op de awbz begeleiding en 15% op de persoonlijke verzorging. Dat zijn dingen die grijpen hard in in datgene wat uh, de, gemeente zou, uh, moeten gaan, de gemeente zou moeten gaan doen... en niet alleen deze gemeente, maar alle gemeenten. Uh, dat betekent namelijk dat we met veel minder geld... niet hetzelfde geld, maar met veel minder geld... aan een steeds grotere vraag moeten gaan voldoen... En dat wordt nog een hele klus... een hele toer om dat... voor elkaar te krijgen. Voorzitter, ja... gebouwde krocht... Uh, uh, daarvoor zegt... tekent zich, denk ik... toch een meerderheid af van de raad. Die zegt, dat, dat willen we niet, uh, die verkoop. Uh, wij willen dat behouden. En... Uh, ook hiervan... ja, daar zult u toch dikking aan moeten gaan geven... hoe we dat... Uh, dan moeten we gaan afdekken de, de ingeboekte uh, structurele bezuiniging die daarmee uh, gepaard gaat. Uh, maar als u zegt, stel dat u daartoe besluit... Uh, dan, ...dat de verenigingsleven daar van begin af aan bij betrokken uh, moet worden bij die renovatie... ...dan is dat voor mij een gewone gang van zaken. Dus dat zal ook gebeuren... De Algemene Beschouwingen van de Partij van de Arbeid. Ik moet niet eruit gaan, hier moet zijn, ja. Daar heeft, u het, daar heeft de Partij van de Arbeid het over dat hulp en geld dat we beschikbaar hebben ook dient terecht te komen bij de groep die het echt nodig heeft. En die bij mensen die nog wel andere mogelijkheden hebben. Ik, dat, ik onderschrijf dat standpunt. Maar eh, en we moeten ons heel goed bewust van zijn dat de middelen steeds schaarser worden. Zoals ik net al zei, de vraag neemt tegelijkertijd behoorlijk toe. Dat vergt aanpassingen en slimme, creatieve en integrale oplossingen. Niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar ook voor die andere taken waar ik het zo even al over had. uw zorg over de jeugdgezondheidszorg... geestelijke gezondheidszorg, JGZ... Um, ik begrijp hem... Uh, die zorg... maar gezien de voorbereidingen die we zowel lokaal als regionaal treffen... Uh, en de betrokkenheid van de zorgverleners... en de cliëntenraden bij het opstellen van de beleidskaders... want dat doen we gezamenlijk... die, uh, die geven mij in ieder geval het vertrouwen... dat we daar, uh, dat we daar een, uh, op een goede manier mee, uh, mee om zullen gaan... En dat ook in deze de zorg uh, verleend blijft worden uh, die men gewend is te krijgen. Nou, en over uw linkse hobby, daar kom ik uh, aan het eind nog even terug. Ja, schoolzwemmen. Mevrouw Keurelson zei net al. Uh, dan moet u, een, dan moet u een, een, een amendement indienen. Maar de schoolzwemmen. Dit is al een tijdje geleden afgeschaft. 2010. Bij de voorjaarsnoten 2010 hebben we het al afgeschaft. En. Uh, ja, hoe gek het ook klinkt. Uh, tenminste in uw oren waarschijnlijk dan. Maar cijfers van de vereniging Sport en Gemeente geven aan. dat uh, bij meer dan. Uh, de helft van de gemeente er geen schoolzwemmen meer is... maar dat desondanks nog steeds... 95% van de kinderen... die van het basisonderwijs komen... hun zwemdiploma hebben. Met andere woorden... het gevaar dat men geen zwemles meer krijgt... nu geïnitieerd door de ouders... is eigenlijk niet aanwezig... of nauwelijks aanwezig. En toen wij dat besloten hebben... bij de voorheidsnode 2010... hadden we daar drie... Redenen voor. In de eerste plaats dat uh, zwemvaardigheid primaire verantwoordelijkheid is voor ouders. In de tweede plaats dat schoolzwemmen heel veel extra tijd kost uh, voor het onderwijs zelf. En in de derde plaats dat indien mensen het zelf niet zouden kunnen betalen, men een beroep kon doen op uh, en kan doen nog steeds op uh, de bijzondere bijstand, met name het onderdeel jeugdsportfonds. Kunnen mensen, daar kunnen mensen minima uh, een subsidie krijgen voor het schoolzwemmen, zoals ze ook voor andere sporten eventueel geld beschikbaar kunnen krijgen. Ja, Deze 60 zegt dus in tegenstelling tot de VVD uh, niet uh, uren inkrimpen, maar juist uitbreiden. Uh, en dat is uh, onderbouwd met uh, een terechte constatering dat het steeds meer een ontmoetingscentrum wordt, et cetera. Ik vind het een sympathie voorstel, alleen de financiële middelen hebben we op dit moment niet. Uh, dus ik kan uh, wat dat betreft ook geen positieve toezegging doen in deze. En het college houdt vast aan uh, de bezuiniging die er nu voor liggen. Uh, ja, dan, dan vraagt u ook om, uh, aan, aan het college om prestatieafspraken te maken met uh, de bibliotheek en pluspunt. Maar dat doen we al een jaartje of wat. Dus ik weet niet of u nieuwe prestatieafspraken of een ander beeld daarbij heeft... Maar we doen dat al een aardige tijd. Alleen ik heb begrepen dat prestatieafspraken, want daar heb ik zelf nog even naar gekeken, van, het, van 2013 niet aan de raad zijn toegestuurd. Dus de nieuwe prestatieafspraken die we gaan maken voor 2014, daarvan zeg ik in ieder geval van toe, die komen wel zeker naar de raad. Maar we maken ze dus al wel. Wil ik even kijken. Ja voorzitter, bij de, bij de algemene beschouwing van GBZ en GroenLinks... heb ik eigenlijk niet zo gek veel voor mijn portefeuille kunnen ontdekken. Uh, anders dan mogen dingen waar ik het al over gehad heb. Dan kom ik bij de beschouwing van uh, uh, Sociaal Zandvoort. Nou, over dat verantwoording afleggen. Ter vorige week zijn de vragen van het CDA beantwoord. En uh, daarover is uh, uh, uitgebreid... Uh, Kunt u die uitgebreide correspondentie lezen. Die heeft u ook ontvangen als het goed is. U schrijft dat de belbus straks niet meer uh, rijdt. Nou, ik kan u geruststellen: die, gaat, die belbus gaat helemaal niet weg. Ik denk ook dat uh, de paniekverhalen erover wat voorbaardig waren. We laten niemand in de kou staan. Maar ik snap het wel. De verkiezingen komen eraan. Dus u wil dus goed in de bus blazen. Maar... Uh, als u dat meneer in de belbus doet. Uh, het lijkt me toch. Over het algemeen. Kijk. Er worden wat dingen gesuggereerd. U heeft het ook over het slopen van. Uh, van gebouwde krocht. Ja. Ik vind, dat, ik vind dat. Ja, nou ga ik het ik toch even doen. Nee. Jawel. Nou ik heb gestuurd. Kopen of oh, verkopen? Nee, paap. Niet doen. Ja, dan moet het anders voor In uw algemene beschouwing... staat slopen. En. Uh, wij hebben het nooit over slopen gehad. Um, ik heb ook begrepen dat ook op de radio dat verhaal al de ronde is gegaan. Uh, en ik, dat, is toch, dat is toch vervelend. Ik denk van, ga nou eerst vragen of dat nou klopt... in plaats van uh, populaire kreten als uh, ze gaan slopen en uh, de belbus rijdt niet meer. Dat, is, dat, zijn, onjuiste, uh, dat zijn onjuiste zaken die, uh, die in ieder geval uh, niet, niet opgaan. En u heeft zelfs gezien dat wij... Op de plaats van de brief van pluspunt, eh, ook bij de memorie van antwoord. Eh, heel nadrukkelijk hebben aangegeven dat we wat betreft het vrijwilligerswerk een fout hebben gemaakt. Doordat we de beleidsnota eh, waarvan we zeggen we gaan geen nieuwe beleidsnota schrijven. We continueren, continueren het beleid. Maar we zijn we hebben verzuimd eh, daarbij ons te realiseren dat dan wel de middelen ook moeten worden doorgezet. Nou, dat wordt bij de memorie van antwoord eh, wordt dat gecorrigeerd. Dus in die, zin, uh, in die zin was de brief van Plusswind in ieder geval welkom, want het heeft ons geattendeerd op een uh, omissie in ons stuk. Ja, voorzitter, dan het museum. Ik, uh, ik zal proberen het toch zo helder mogelijk uh, nog een keer te duiden. Uh, in de tijd dat het, uh, dat het museum bijna geheel was ingericht op basis van het cultureel erfgoed wordt. Ik noem het voor het gemak maar, maar het toenmalige culturele centrum, uh, was het bezoek aan de zeer lage kant, zowel van de Zandvoortvervolking als van de toeristen. En ook toen waren er goedwillende vrijwilligers van diverse clubs verantwoordelijk. Dat is uiteindelijk, en velen van u zullen dat nog niet hebben meegemaakt, maar dat is uiteindelijk geëindigd in een debakel. waarbij de gemeente de vierde boedel, inclusief grote schulden, terugkreeg op het bordje. En ik hoor hier vanavond ook weer een paar partijen zeggen uh, de suggestie doen van uh, laat nou maar uh, dat museum beheren door, uh, door vrijwilligers van de verenigingen. Dat is in ieder geval voor het college geen optie meer. Ruim anderhalf jaar geleden is onder voorzitterschap van uh, de heer Drommel uh, zijn er seances geweest uh, in het museum waarbij we eigenlijk tot de conclusie kwamen aan het eind dat uh, men het uh, met z'n allen toch niet uh, zo helemaal zag zitten. Uh, vervolgens is er uh, op, uh, op initiatief van het genootschap uit Zandvoort... Uh, nog voor de zomer een nieuwe poging gewaagd, waarbij een externe en onbevooroordeeld iemand... Uh, die met al die clubs uh, geen binding had, met het museum geen binding had... Uh, is gesprek aangegaan met alle clubs... En zijn conclusie, en ik heb het al een keer eerder gemeld hier... maar ik denk toch dat het de juiste plaats is om het nog eens te halen. Zijn conclusie was even helder als hard. De gezamenlijke clubs zijn niet in staat nog bereid het museum te runnen. Men is het ook hardgrondig met elkaar oneens... welke koers er dan gevaren moet worden. Nou, dan kunt u van dit college in alle gemoeden niet meer vragen... of wij nog een keer een poging gaan wagen... om met al die verenigingen en clubs om de tafel te gaan om te kijken... of zij alsnog dat museum zouden kunnen gaan runnen... nog los van het feit dat ik... vanuit het verleden in ieder geval... de les nog uh, helder op mijn netvlies heb... dat dat een debakel is geworden in het verleden. Um, in de beleidsnota van, uh, van 2009-2010... de nota die dus eigenlijk nooit is vastgesteld... Um, is er een, uh, een, een, een richting aangegeven... Um, en, en uh, waarbij je kijkt naar mogelijkheden van nou, welke kant kunnen we wel op met het museum. En de heer Stannis uh, heeft er één genoemd, dat is die van het Rijksmuseum. Dat is een, uh, dat is een mogelijkheid, een dependance zo ongeveer van het Rijksmuseum... ...waarin een collectie van, uh, van uh, beroemde, wereldberoemde zelfs schilders... Uh, ...die uh, in Zandvoort gewoond hebben, in Zandvoort gewerkt hebben, over Zandvoort geschilderd hebben ik noem er twee, Koelkoek en Jozef Els bijvoorbeeld... Uh, om daarmee um, daar in, in zee te gaan. Nou, dan vaar je mee op de publiciteit van het Rijksmuseum. Uh, en, uh, en dat heeft, denk ik, een hele andere impact... dan uh, wanneer we uh, op een andere manier... of op dezelfde manier als we het nu nog aan het doen zijn... het museum zouden voortzetten. Het is aan u om te besluiten wat we doen. En... Uh, ik ben uitermate benieuwd hoe u straks daarover gaat besluiten. Ik denk dat u van mij weet dat ik nou niet direct zou te springen om het museum te sluiten. Integendeel, maar op het moment dat wij met z'n allen niet komen tot een aanvaardbare koers... ...die ervoor zorgt dat er een rendabel museum komt waar we met z'n allen wat aan hebben... ...en waar de gemeenschap wat aan heeft... Dan, dan, dan denk ik dat we aan de, aan de verkeerde kant van, van de streep staan nog even tot slot de opmerking wat dat betreft wij zijn nog steeds in gesprek want dat had ik al een keer gemeld met een commerciële partij die mogelijkerwijs daar een ontwikkeling wil met het behoud van een museale functie en het is aan u om te vertellen welke weg het college tient te bewandelen want Tenslotte zegt u ook altijd zelf, wij stellen de kaders. Voorzitter, dat was het. Dank u wel, meneer Tonen. Rader Sandbergen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb denk ik maar één minuut nodig, dus uh, dat zal u uh, goed doen. Ik begin bij de blauwe tram. Uh, het lijkt erop als, uh, of het CDA het debat van 26 juni opnieuw wil doen. Het amendement is nog niet ingediend, dus uh, als die is ingediend, kom ik daar nog op terug. En ik had nog één ding tegen GroenLinks. GroenLinks had het over dat wij het college weer voorstelt om bezuinigingen te doen op de woon- en leefomgeving. Maar het college heeft juist gehandeld, gehandeld en heeft de motie die u als raad heeft aangenomen...